Middernacht, donderdag 19 mei, door Almegens met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie krijgt mogelijk te maken met extra bezuinigingen. De komende jaren wordt er al een miljard op de uitgaven bespaard, wat leidt tot duizenden gedwongen ontslagen. Het is niet uitgesloten dat minister Hille nog meer moet bezuinigen. Dat komt door een tegenvaller van ruim 2 miljard in de gezondheidszorg. Voor die tegenvaller moeten andere ministeries opdraaien. In een vergadering met de Tweede Kamer wilde Hille niet meer kwijt... dan dat het kabinetsbesluit hierover pas op Prinsjesdag naar buiten komt. Mijn inzet is bekend, we gaan het allemaal zien, was het enige wat hij kwijt wilde. Met de bekendmaking van de bezuinigingen op Defensie vorige maand... zei Hille dat wat hem betreft de grens was bereikt. Een aantal medewerkers van drukkerij Enschede in Haarlem... is onwel geworden na een lekkage van chemische oplosmiddelen. Specialist onderzoekt hoe schadelijk de vrijgekomen stoffen zijn. Zeventien medewerkers zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Ze werkten op een afdeling waar postzegels worden gemaakt. Bij het bedrijf worden ook bankbiljetten gedrukt. De vrouw van de Libische leider Gaddafi is naar Tunesië gevlucht... melden bronnen bij politie in Tunis. Gaddafi's dochter, Aisha, zou ook in het buurland zijn. De twee zouden op het Tunesische eiland Djerba zitten. Waar Gaddafi zelf verblijft, is onduidelijk. Gisteren is een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De Portugese voetbalclub FC Porto heeft de Europa League gewonnen. In Dublin won Porto de finale van Sporting Braga met 1-0. Vlak voor rust scoorde Falcao het enige doelpunt. Het was een zeventiende doelpunt in de Europa League van dit seizoen. Porto werd dit seizoen landskampioen van Portugal... en zondag kan de club de derde prijs van dit jaar winnen. Dan speelt Porto in de finale van de Portugese beker. Het weer vannacht bewolkt en vanuit het noordwesten hier en daar regen... Overdag eerst bewolkt en af en toe regen. Smiddags droog en op veel plaatsen zon. Temperatuur 15 tot 19 graden. Dit was het nms -journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goeienacht en van harte welkom hier in ons huis van de maan. Morgen gaat in Utrecht de nieuwe voorstelling... van de jonge Israëlisch-Nederlandse theatermaker Eli den Boer in première. Een voorstelling bedoeld voor iedereen van tien jaar en ouder. Zoek het lekker zelf uit. Daarin gaat het om het bedenken van dat ene huis... waarin alle Nederlanders gaan wonen... en waarin iedereen tevreden en blij zal zijn. Maar hoe moet je zo'n huis bouwen? Hoe ziet zo'n huis eruit? Zoek het lekker zelf uit. Dus de vierde van in totaal zes voorstellingen onder de titel Het Beloofde Feest. Waarin Eli den Boer op zoek gaat naar zijn Joodse wortels. Waarin hij probeert het Israëlisch-Palestijns conflict beter te begrijpen. Een conflict waarin het maar moeilijk positie te bepalen is. goede goeienacht. Van harte welkom. Ja. Morgen de première van die vierde van zes voorstellingen. Um, vanmorgen zouden jullie de laatste try outs uh, spelen. Daar zouden wij ook naartoe gaan. Ja. Maar die ging op het laatste nippertje niet door. Klopt het. Mijn tegenspeler, een muzikant in de voorstelling... die heeft gisteren zijn enkel gescheurd. Of hoe heet het? Zijn enkelbanden. Toen hadden we in één keer crisis. Nou is die muzikant... dat kan betekenen dat hij gewoon lekker op een krukje kan zitten? Ja, in dit geval toch wat moeilijker... omdat we echt met z'n tweeën het hele voorstelling spelen... en hij wel degelijk een hele inhoudelijke rol heeft. En wij samen op de vloer echt veel uitzoeken. Het was ook een hele fysieke rol... Dus nu hebben we hem op één plek gezet. En we hebben vandaag keihard gewerkt om te kijken of dat uh, wat opleverde. En het leverde gelukkig wat op genoeg om te zeggen... we gaan morgen alsnog in première. Dus de voorstelling Als... gaat door? Het gaat door. We stonden op het punt om hem te cancelen. Ja, hij gaat door. Morgen is dus de première van die voorstelling... Is ontstop... tijdens het festival aan de Werf in Utrecht. Ja. Hè? Uh, ben je nog even blij met die voorstelling? Of is het toch nog uh, even trillen morgen voordat je gaat beginnen... omdat je ineens toch met een andere voorstelling uh, dat podium opgaat? Ja, trillen sowieso. Ja, dat hoort er nog steeds bij. Ja, natuurlijk. Het is altijd de hel om weer dat toneel op te gaan. Maar uh, nee, ik zou het niet doen als ik niet zou uh, zeggen of zeker weten dat, er, uh, dat het klopt. En we hebben vandaag hard genoeg gewerkt om zeker te weten dat het klopt. Dus, uh, ja, Je levert links-rechts wat, wat dynamiek in. En, uh, maar dat probeer je niet te laten zien. En, uh, het is spannend, want morgen zit gewoon wel alle perster. En, ja. uh, en alle belangrijke mensen, dus... Uh, we zullen het wel gaan merken wat we terugkrijgen. Maar ik heb niet het idee, het is, het is me ook te dierbaar om nu te zeggen... we cancelen het. Nou, ondanks alle tegenslag dus toch morgen de première... van de nieuwe voorstelling van Ilai den Boer. Ilay, ik sta voor dat we verder praten even luisteren naar het antwoordapparaat. want dan staat ongeduldig te knipperen. Er is één nieuw bericht. Helco, van hier. Bij jou is de gast theatermaker Ilai den Boer... die de bedoeling heeft met zijn voorstelling... in overdrachtelijke zin huizen te bouwen... Laten we dat maar eens even heel concreet maken. Hoe ziet zijn huis eruit thuis? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Frank Moos was dat. Hoe ziet je eigen huis eruit, Eli? <laughs> uh, dat is een heel prettig huis. Ja? Uh, je bedoelt waar, waar ik woon. Ja, ik heb het getroffen... omdat ik uh, twee etages heb in Amsterdam. En uh, boven hebben we voor mij uh, een heel fijn kantoor gebouwd. En daarbij een hele mooie open keuken. En beneden een woonkamer en slaapkamer. En daar woon ik samen met mijn lief. En dat is uh, ontzettend fijn. en Het is, uh, het is leeg, uh, doch interessant. Leeg, doch interessant. En jij hebt die plek dus eigenlijk al gevonden... waar iedereen tevreden is en blij. Nou, niet bij iedereen tevreden. Nee, ik maar tevreden jullie met z'n tweeën in ja, ieder geval precies. wel. Dat is inderdaad een wat mindere uitdaging dan een heel ja. land tevreden stellen met een huis. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Als we het gaan hebben over die nieuwe voorstelling, zoek het lekker zelf uit. We u dit gesprek met uh, theatermaker Ilaine Den Boer trouwens liever op een ander tijdstip beluisteren. Dat kan ook. Vanaf morgen kunt u het gesprek namelijk terugluisteren op onze site. kazauna.ncv.nl En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast service. Um, ik stel voor dat we eerst even je doopcel uh, lichten. Uh, je bent geboren in 1986. In Jeruzalem, mm -hmm. als zoon van een uh, Israëlische moeder... en een Nederlandse vader. Hoe kwamen ze elkaar tegen ooit? Mijn <lacht> vader die, uh, die was zo'n hippie die naar uh, Israël trok. En uh, daar uh, in de kibboets terechtkwam. Hij heeft voor mijn moeder nog eerst een andere vrouw gehad, ook in Israël. Uh, waar hij mee getrouwd is. En, uh, en op een gegeven moment, na veel omzwervingen... kwam die mijn moeder in het uh, muzikantenwereldje tegen. Mijn moeder is pianiste. En... Uh, Via een bevriende muzikant uh, hebben ze een hele nacht zitten jammen volgens mij samen. Mijn vader die waant zich graag een muzikant. Wat hij ook wel goed, wat, wat die goed kan. En uh, ze ze elkaar ontmoet? En, en wat zagen ze in elkaar? Ja, dat is ook mijn grote vraag. <lacht> uh, ze zijn 15 jaar samen geweest. En, uh, mij en mijn, ik en mijn broertje zijn eruit gekomen. En uh, daar uh, hebben we een hoop plezier van. En ze hebben ook zelf een hoop plezier gehad. Ik weet niet wat ze in elkaar zagen. Want ze zeiden, uh, ik kan ze nu niet meer samen bedenken. Nee, maar, maar ooit was het het gedroomde stijl. Ze hebben ja. uh, uh, uh, uh, nog drie jaar in Israël gewoond uh, ja. nadat jij geboren bent. Uh, toen zijn ze naar Nederland vertrokken. Waarom zijn ze weggegaan? Ja, dat is, dat is voor beide heel anders. Mijn vader die wilde veel meer uh, gaan werken als acteur. Wat hij is. Mm -hmm. En dat was toch ingewikkeld in een land waar het, de taal je niet eigen is. De Breels. En hij spreekt natuurlijk uh, vloeiend Nederlands. En uh, dus wilde het hier in Nederland zijn gaan uitzoeken. Mijn moeder had echt te maken met de situatie. Die uh, had de twijfels of ze mij wel wilde laten opgroeien... in een land wat een oorlog is. Dat was uh, bang. Bang nou voor ja, jouw veiligheid als het ware. Ja, dat, ja, ik weet niet of het alleen maar angst was... maar het was ook, denk ik, de overweging van... oké, okay, Ila wordt ook een keer 18 en dan wordt, komt hij ook voor de keuze... wel of niet het leger in. En willen we dat wel en... Uh, mijn uh, ouders die zijn uh, behoorlijke linksdenkende mensen. En, uh, ik denk dat voor mijn moeder het ook wel een soort van politiek statement was om weg te gaan. Als protest tegelijkertijd... ook tegen de Israëlische houding uh, tegenover de Palestijnen? Ja, dat zou je haar nog eens een keer moeten vragen. Dat, dat durf ik niet. Nee, met... maar je zegt een politiek statement, dan is het dus meer dan alleen maar die angst. Nou, het is het, is, het, is het, het, is het beide, denk ik. En ook een soort van rust zoeken. Van... Je, je leeft daar ook onder continue druk. Of je, nou, hoe je het ook went of keert. En uh, um, die, die druk die voel je overal in. En ik kan me ook voorstellen dat het voor mijn ouders... Hun, misschien vooral voor mijn moeder een bevrijding was... om in één keer in Nederland te zijn. En niet die grote maatschappelijke en sociale druk te voelen. Van mm -hmm. die oorlog. Ja, ja, ja. Nou, nou zei, ze ging ook weg omdat ze jou niet voor die keuze wilden uh, laten komen. Hè? Wel of niet in dienst uh, in het Israëlische leger. Dan heb je twee paspoorten. Hè? Een Nederlandse paspoort en een Israëlisch paspoort. Je hebt uiteindelijk wel voor die keuze gestaan. Ja. ja ik heb toen je toen, 18 was? Ja, ja, en toen moest ik hem vanuit Nederland maken, die keuze. En dat was heel ingewikkeld. Uh, en... Uh, ik, ik heb het nee gezegd, omdat ik het niet kon voorstellen... dat ik, terwijl ik in Nederland opgroeide, uh, naar Israël zou gaan om te gaan vechten... of welke andere functie dan ook in het leger te, in te nemen. En, uh, maar dat het meest ingewikkelde was het aan mijn familie in Israël vertellen... Uh, ik krijgt natuurlijk om, want we gingen veel op bezoek natuurlijk. En dan krijg je de onvermijdelijke vraag op een gegeven moment: uh, ga je het leger in? En hoe reageerden ze dus op het feit dat jij uh, ervoor gekozen had om dat niet te doen? Nou, niet goed. Dat, uh, of nou, sommigen die, die konden het wel begrijpen. Maar er waren ook mensen die daar heel erg kwaad om waren. En, en mij weet dat ik een landverrader ben. En dat is, dan, dan kom je in een ingewikkelde situatie terecht, want uh, dan, dan word ik heel ambivalent omdat ik hen ook wel begrijp. Ik snap het wel dat ze het ook roepen namen. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar het is toch volstrekt belachelijk om dit naar je eigen familie. Uh, om, om dat te zeggen. Nou ja, en dat, dat deed wel pijn of zo. En dat, dat, heeft, dat is ook wel een begin geweest voor mij. Dat was dus toen ik 18 was. Uh, toen ik die ambivalentie een beetje begon te begrijpen, van oké, okay, dit kan interessant zijn voor theater. Niet dat ik dat op dat moment dacht, want op dat moment was ik vooral heel erg verdrietig en boos ja. en, en probeer het allemaal te begrijpen. Maar, maar wist je toen al dat je uh, ambities in het theater had? Ja, die had ik al vanaf jongs af aan. Komt door mijn vader die acteur is. En uh, dat. Uh, nee, dat, dat, ik was vanaf kinds af aan mee op tournée en, en in de coulissen en dat soort dingen. En, uh, en ik wist wel heel erg, ik wil een verhaal vertellen. Welk verhaal wist ik nog niet? Maar toen ineens begon het te dagen, misschien is dit wel het verhaal... Ja. wat ik wil vertellen. Nou, ik kan me echt dus herinneren met mijn eigen verhaal. Ja, want deel 1 in mijn reeks, uh, eet smakelijk, dat is een maaltijd met het publiek. En eigenlijk heb ik min of meer die ruzie die ontstaan is daar aan tafel in Israël... toen ik mijn familie vertelde uh, dat ik niet het leger in ging... heb ik min of meer ook in de voorzang geanceneerd. En wat ik ook wilde is dat je... want het publiek is dus bij mij te gast in een maaltijd, in die voorstelling. En het publiek bombardeer ik tot publiek, uh, tot, uh, uh, familie. Tot je ooms en tantes, je moeder, en je grootouders. Exact. En, uh, en dan worden ze in de situatie geplaatst van complexe vraagstukken. En hoe ga je dan opeens ermee om als je dus in een land leeft... waarin zulke ambivalenties en zulke complexiteit aanwezig zijn... En dan krijg je opeens als Nederlands publiek... in één keer kom je heel dicht bij het conflict en het probleem. Terwijl dat normaal gesproken voor de meeste Nederlanders... natuurlijk op afstand is. Ja. Ik bedoel, we zien dat conflict zich doorlopend ontwikkelen... maar we voelen het niet zo heel erg. En Rijf. op die manier kom je natuurlijk inderdaad heel dicht de, bij de keuzes... Die, die mensen moeten maken die er wel direct bij betrokken zijn. Heeft die, die, die, die, uh, die boosheid in je familie over het feit dat je niet in dienst ging... heeft dat je, je relatie met je familie in Israël geschaad? Nou, ik heb toen wel besloten om uh, niet meer naar Israël te gaan. Ik ga, Ja, ik was toen 18. En uh, je bent nu? 25. En ik ga deze augustus voor het eerst terug. En waarom wilde je niet eerder terug? Ik denk dat ik... Uh, nou, één deed het me emotioneel te veel. En ik raakte daar gewoon in verwarring. Mm -hmm. en, en, en ik moest dat van afstand bekijken. En gelukkig heb ik dat nu allemaal gehad. En heb ik die verwarring veel minder. En heb ik er een aantal mooie voorstellingen over mogen maken. En, en al die uh, verwarring mogen delen. En, uh, en mensen daar dichtbij laten komen. Ja. Nou, en dan zit ik nu op het punt waarvan ik denk... oké, okay, ik ben benieuwd, ik heb wel weer zin om uh, daar naartoe te gaan. Wat verwacht en, uh, je van die reis? Ach, geen idee. Ik neem een vriendinnetje mee. Dus ik vind het vooral heel erg leuk om haar, denk ik, dat land te laten zien. En die ga je ook voorstellen aan de omzetant, dus ja. noem maar op. Ja, en dan, dan, dan is iets iets over wie ik het nou eigenlijk al die tijd heb gehad. En, uh, en verder denk ik dat ik... Uh, uh, ja vrienden en dingen gaan opzoeken en, en van vroeger. En ik weet niet hoe het gaat zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het ook weer heel ambivalent gaat worden. Ik heb dat eigenlijk altijd, dat als je daar staat... dat je denkt, ah ja, ah ja, prachtig, ik voel me hier thuis, dit is het. Maar er kleeft zoveel vragen aan, dat thuisgevoel. Welke vragen bijvoorbeeld? Nou, mag ik hier wel thuis zijn? Hoezo? Uh, en omdat er uh, uh, vanuit dat thuis van alles gebeurt... waar je het ook niet mee eens kan zijn. Zoals? Een oorlog gevoerd wordt. En, uh, en die veroordeel ik niet. Uh, of uh, daar oordeel ik niet over. Uh, er is alleen maar wel een constatering van... oké, okay, er zijn een aantal problemen daar. En Die problemen zijn heel complex. En hoe moet ik me daartoe verhouden? En daar probeer ik me zo uh, eerlijk mogelijk toe te verhouden. Zo ambivalent mogelijk ook. Want zo steek ik in elkaar. En, dat probeer je dan inzichtelijk te maken in een voorstelling. Ja, je, je tweede voorstelling uit dat uh, zes luiken, uh, janken en schieten mm -hmm. uh, heette die... Uh, dat was een voorstelling waarin je heel erg op zoek ging naar... misschien wel naar een verantwoording voor dat gevoel dat veel Israëli's hebben... van wij moeten ons ten koste van alles verdedigen. Wij moeten ten koste van alles ja. dit land wat we zo bevochten hebben uh, verdedigen. Ja. Uh, Ook weer een voorstelling uh, die, die gemaakt is langs heel persoonlijke lijnen... in dit geval vanuit het perspectief van je van je Oma, oma. ja. Ja, want dat is wel even belangrijk om te weten... dat elk deel in de reeks, dat is een voorstelling over een familielid. Ja, steeds vanuit een ander perspectief beschouw je dat, dat conflict... beschouw je jouw positie in, in dat Israël van nu ja. als relatieve buitenstaander... maar ook als, als iemand die daar thuis hoort. Ja, ik, ik probeer in die zin echt de complexiteit te tonen door zes... Persoonlijke familieportretten neer te zetten van oké. Okay, en die familie, dat familie dekt er zo over, en die zo, en die zo. Mm -hmm. En dat kan je dat allemaal naast elkaar neerzetten. En dan kan je dat weer afwegen als publiek, wat wat dan voor jou het meest interessante is. Of maar het niet oordelen, het vooral tonen van dit is een probleem en dat is een probleem. En dan kan je een gesprek voeren, ja. volgens mij. Um, en in deel twee wilde ik iets doen wat uh, ik wilde me gaan verhouden tot uh, een. Um, een, een, theater heeft over het algemeen linksdenkend publiek. En dat is een, uh, een, een, een, een moeilijk ding. Omdat je daarmee het heel snel eens met elkaar kan zijn. En ik wilde in die voorstelling ook heel erg gaan kijken, kan ik een een heel erg recht standpunt innemen. En waarom leende het verhaal van jouw oma zich daar zo goed voor? Nou, mijn oma die is, uh, een, die is een slachtoffer. Die, die is vanuit uh, Litouwen gevlucht naar Israël. In de Tweede Wereldoorlog? Tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, is op een gegeven moment in Israël aangekomen in 1948... toen de staat was opgericht. En die is tijdens die hele tocht van een slachtoffer... tot een nationalist geworden. En, uh, en ik wilde dat het publiek die tocht zou meemaken. En nou, ja. hoe, hoe anscineer je dat? in het veilige, rustige Nederland? Uh, door het publiek in een bus te plaatsen. Uh, de bus waar mijn oma de reis in heeft gemaakt. En uh, ze medereizigers te laten zijn, medevluchters... vanuit Litouwen en Israël. En die hele reis te laten ervaren. Net zoals dat ik ineens smakelijk het publiek laat ervaren... wat het is om in een Israëlische familie op te groeien. En dan gaat het heel erg over identiteit en over... Uh, volwassen worden, ging die voorstelling ook heel erg. En dan kom je bij deel 2 en dan ben je in één keer medevluchter. En, dan en ga je een heel hoe stuk... ervaar je dat als publiek? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik zit in die bus en wat, wat, wat nou, gebeurt er je... dan met me? Wat, wat voor avonturen? om het? Ja, om... om te vertellen, want het is de voorstelling. Um, het is de... Wanneer je... Ik schets een situatie, iedere keer. En de beginsituatie is bijvoorbeeld, het is 1943, we zijn in Litouwen in het ghetto van Kovno... Um, en daar zie je barak. En dan ga ik alles omschrijven. En zo probeer ik een sfeer te creëren van een situatie. En dan binnen de situatie is er een handeling. Namelijk we vluchten. En dan moet er euforie ontstaan. Nou, en zo probeer ik van situatie naar situatie naar situatie te gaan. Totdat we uiteindelijk in Israël aankomen. En daar het nationalisme in één keer baf. Uh, uh, um, uh, tot... Tot uiting komt. Ja, en jouw oma was daar echt vaandeldraagster van van dat nationalisme. Ja, de, die, die, die, die dingen dik je nog wel eens aan voor een voorstelling. Maar het is in ieder geval wel dat gevoel van we gaan het nieuwe land oprichten en kosten wat het kost. En uh, het maakt me niet uit uh, wat, uh, wat we daarvoor moeten doen. En hoe, hoe ver wilden zij daarin gaan? Het publiek gaat daar verbazingwekkend ver in mee. En dan op een gegeven moment is er een, een grote turning uh, moment in de voorstelling waarin uh, het. Personage dat tegenover mij staat in het stuk, wat mijn vriendinnetje is... in de voorstelling, die in één keer zegt... ik stop ermee, ik kan hier niet in meegaan. En dan komt het hele of uh, conflict komt heel dichtbij... omdat zij eigenlijk zegt... dit zit me geen reet wat je oom heeft gedaan, maar gij zult niet doden. En, en voor jou is het nog steeds je oma. En voor mij is het nog steeds mijn oma. En, juist omdat en die begrijp je heel, vanwege dat verhaal. Precies, en het publiek begrijpt het ook in een keer her, vanwege dat verhaal. Omdat ze ook zo dichtbij via het persoonlijke verhaal zijn gekomen. En dan stuur je het publiek met een totaal uh, ingewikkeld dilemma naar buiten... En ik geloof dat dat hetgeen is wat ik het meest interessant vind. Twee standpunten die net zo waar zijn tegenover elkaar zetten in een voorstelling. En hoe voorkom je dan dat het publiek toch gaat oordelen? Toch gaat kiezen voor of die jouw vriendin is dus of dus je niet. oma? Ja, maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Wat is je truc? Door ze onderdeel je, wat... te laten zijn. Ik de, ik, de kracht van theater is voor mij echt dat uh, uh, je mensen mee kan sleuren... in mm -hmm. situaties mm -hmm. waar ze normaal gesproken niet in terechtkomen. Uh, waarin je ze zo heel dichtbij kan laten komen door ze daar te verleiden. Daar zijn allerlei manieren voor ja. hoe je dat kan doen. Ja. En, uh, en dan kan je ze meesleuren in een complex verhaal. Maar eerst moet je ze verleiden. En dat, dat, dat, dat spel dat je met elkaar speelt... het publiek met mij en ik met het publiek... dat is zo ongelooflijk spannend. Want je komt op een gegeven moment iedere keer op een punt... waarvan je voelt, ah, dit is het dilemma. Au, hier heb ik even geen antwoord op. En dat antwoord dat verwacht je niet van je publiek. En je publiek verwacht het ook niet van jullie als makers. Op dat nee, nee ik, ik, ik, ik zou nooit een antwoord op welke vraag dan ook willen geven. Je bent tevreden te dat het publiek dat dilemma voelt. En inderdaad, ja, als dat dilemma. Ik ben blij betekent. als het publiek wegloopt met een dilemma. En nadenkt ja. verder. Ja. ja. En. en Daarom proberen wij ook, we hebben één keer per jaar een festival waarin we alle delen achter elkaar tonen. En daar organiseren we dan heel veel debatten en gesprekken uh, omheen. En ook nodigen we andere kunstenaars uit die met hetzelfde thema bezig zijn. Juist ook weer om daarna een gesprek te voeren om, om net weer dat thema wat is neergelegd... weer vanuit een ander perspectief ja, te benaderen. Ja. Dat is in januari weer, hè, dat festival. Ja. Ja. Ja. Daarna volgde een derde voorstelling. Een voorstelling vanuit het perspectief van je vader. Je ja. zei het al, die is acteur, dus dat komt het goed uit. Jullie speelden die voorstelling dan ook samen. Ja. Uh, dit is mijn vader, zo heette die. En daarin werd je ook heel persoonlijk, want dan ging het ook over de, de angst... die een die, uh, uh, uh, uh, Joodse man, uh, en vroeger in jouw geval een Joodse jongen... Uh, in Nederland kan hebben, anno 2011. Ja. Ja, dat is... Wanneer, een... Dat ben ik wel benieuwd. Wanneer, eh, als het jongetje kwam je naar Nederland... wanneer beseft je je voor het eerst van... hé, hey, nou, ik is ben precies... toch anders dan al die andere Nederlandse jongetjes? Dat is mm, precies uh, op het moment waar binnen de situatie van... dit is mijn vader zich speelt. Dit uh, is mijn vader gaat over voetbal. De, de gedeelde liefde die mijn vader en ik met elkaar hebben. En uh, hoe ik als klein jongen uh, jong op de voetbal kwam... en hoe ze er op een gegeven moment achter kwamen dat ik Joods was. En daar werd ik gepest. En dat, dat begon met een hele kleine pesterij. Dat eindigde in, in toch wel nare, grotere dingen. En daar ontdek je, hé, hey, ik, ben, ik ben anders. Omdat mensen je anders behandelen. Mm -hmm. En daarvoor was er voor mij helemaal niks anders aan mij of aan wie dan ook. En um, nou, daaromtrent uh, die situatie wat er allemaal heeft plaatsgevonden op de voetbal... is nogal veel discussie tussen mij en mijn vader. Wat er nou gebeurd is en wat niet. En uh, daarin hebben we geprobeerd een voorstelling te maken... die heel erg gaat over waar kan angst toe leiden... Um, als je gepest wordt, wat, wat, wat groter wordt. Uh, bijvoorbeeld discriminatie wordt, of in dit geval antisemitisme. Wanneer is het antisemitisme, wanneer niet? Daar zit ook een enorme discussie. En, um, en wanneer wordt iets antizionisme? Dat is een helemaal ingewikkeld debat. Terwijl je vader daar tegenover stelt... laat je niet leiden door angst, angstjongen, durf te leven. Op een gegeven moment neurit hij ook dat liedje van Dirk Witte, Mens ja, durft te, te leven. Dat geeft hij eigenlijk als antwoord aan, aan zijn zoon... die door die angst geterroriseerd wordt. Ja, hij geeft het als antwoord, maar er zit ook een, ho een hoop twijfel in. De, de voorstelling is een, uh, is, een, is, een, is een lang gesprek met het publiek. Het publiek krijgt in het begin van de voorstelling een boekje in handen... met daarin de hele biografie van mijn vader uh, in steekwoorden. En ik nodig het publiek uit om te gaan zoeken tussen de verschillen tussen mij en mijn vader. Dus uiteindelijk moet dat publiek ook weer op die manier deel worden van, van ja, het dilemma. Precies. En, en nou de eerste, wat zal het zijn, half uur, drie kwartier van de voorstelling, heeft het publiek ook echt de macht van wat gebeurt er. Dat weten we gewoon iedere keer echt niet. En, um, en daarin proberen we steeds uh, antwoord te geven en dat je kennis maakt met mij en mijn vader. En op een gegeven moment dan heel langzaam sijpelt het voetbalverhaal erin. En dat wordt steeds groter. En dat escaleert uiteindelijk gigantisch. Ja. Um, en in dat gevecht, daar zit het gevecht ook van... hoe kijk je naar de realiteit, weet je wel? Is, is, uh, hoe ervaar je die? Ja, ze is, is is, is, zijn een uh, stel jongens van uh, wat zou het zijn, 12, 13 jaar die zeggen... hé, hey, vuile Jood. Zijn het antisemieten? Uh, of zijn het gewoon qua jongens? Ik, nou, dat is een klein voorbeeldje wat bijvoorbeeld in de, in de voorstelling langskomt. En uh, dat, die discussie die gaat zich steeds meer op een groter maatschappelijk niveau afspelen. En die je... wordt heel emotioneel op een gegeven moment... Ja. omdat ik mijn vader confronteer met iets wat hij volgens mij uh, nooit heeft gezien en meegemaakt. Namelijk echt de grote angst uh, die je als jood soms kan voelen. Uh, Voel je die nu nog wel eens? Ik niet. Nee? Nee. nee. Gelukkig. Want er gaan, gaan joden weg uit Nederland, hè? Ja. Omdat die zeggen, ja, het antisemitisme loopt, de spuug gaat er weer uit. Nou, één, en, ik, ik, ik, ik heb geen keppeltje op. Ik, dus ik ben niet echt herkenbaar op straat als jood. Ik ben ook niet religieus. Ik, je, je kan me wel makkelijk in theater vinden, natuurlijk. Maar ja, nee, ik weet niet. Ik, ik, nee, ik heb daar geen angst voor. Nee, waar wel voor? Vliegen. Nou, <lacht> dat is een heel ander verhaal. Ja, dat is wel de vraag, ja, um, Ook lastig als je naar Israël gaat, ja, precies. trouwens. Ja. Nee, maar de, uh, het, het hele... Spel, een steekspel rondom antisemitisme wordt daar met elkaar uitgezocht en uitgevochten, En daar word je als publiek op een hele emotionele manier bij betrokken. En opeens zit je echt in een heel ingewikkeld maatschappelijk debat tussen vader en zoon. En juist omdat het steeds weer zo persoonlijk wordt, kan het is het begrijpelijk, kan je erbij en, en ben je er onderdeel van. Ja, ja, en dan word je weer direct met zo'n dilemma geconfronteerd. Ja. Tenminste, dat is wat ik terugkrijg van het mm -hmm, publiek. Mm -hmm. hè. De luisteraars die nu luisteren en iets anders vinden... Nou, maar als dat, ze komen kijken, dat horen we dan je de mensen dan die, dan. Die, die de voorstelling zien. Ja, dan ga je nu uh, morgen in première met het uh, vierde deel uit dat uh, zes luik. Een uh, jo jongere voorstelling. Ja. Weer een andere vorm, zoek het lekker zelf uit. Vanaf 10 plus, ja inderdaad, uh, jeugdvoorstelling. Ja. Uh, ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar het liedje dat je ook hebt meegenomen, dat je heeft geïnspireerd... tot het maken van deze voorstelling. Ja. Een Hebreeuws lied, uh, kun je er iets over vertellen... voordat we het gaan laten horen? Ja, het is een van de dingen die hebben geïnspireerd. Voornamelijk heeft het leven van mijn opa natuurlijk geïnspireerd... tot het maken van die voorstelling. Deze voorstelling wordt vanuit het perspectief van je opa ja. verteld. En dit liedje heet Ziel, wat betekent tekening. En uh, daarin zingen twee mannen... Uh, wat zij zien op de tekening die een van hun kinderen heeft gemaakt. En op een gegeven moment zingen ze dat kleine oogjes naar de wereld loeren en daarmee onze de wereld tonen. Dat is eigenlijk wat jij ook wil doen als theatermaker. In deze voorstelling zoek ik het lekker zelf uit wel, ja. vad för kroppar ...uit Israël meegenomen door mijn gast vannacht in Kazaluna. Uh, Elay Den Boer. Hij is uh, theatermaker, Israëlisch Nederlands theatermaker. In een zesluik, het beloofde feest gaat hij op zoek naar zijn Joodse wortels. Uh, hij probeert in die voorstelling. Het Israëlisch-Palestijns conflict beter te begrijpen. Een uh, uh, conflict dat ja, heel, heel uh, moeilijk te begrijpen is, en het ook heel moeilijk is om positie te bepalen. Dat vraagt hij ook niet van zijn publiek trouwens om positie te bepalen. Hij vraagt wel uh, aan zijn publiek om dilemma's te voelen. Dilemma's die voor hem en zijn familie vertrouwd zijn. Dat doet hij ook in zijn nieuwste voorstelling. Uh, Zoek het lekker zelf uit. Een voorstelling vanuit het perspectief van zijn opa geschreven. Wat voor man uh, was jouw opa, Ilay? Een hele bijzondere mooie man. Die, uh, hij was een kinderpsycholoog. Mm -hmm. Onder andere kinderpsycholoog. En uh, hij, uh, hij heeft... Uh, als jonge jongeman, hij, hij is geboren in Duitsland. En als Jood, en is dus in 1933 toen Hitler aan de macht... kwam gevlucht naar Israël. Palestina toen nog. En, um, en uh, die heeft daar samen met zijn ouders uh, van niets iets opgebouwd. En er was niks, uh, alleen maar woestijn en links rechts een dorpje... Hm. En, uh, en toen de oorlog afgelopen was, uh, toen realiseerde hij wat er, of nou, niet echt realiseren, maar hij wist er is iets groots en ergens gebeurd in Europa, ik moet terug om te helpen. Hij was toen nog een onderwijzer en is, heeft in Frankrijk uh, heeft die kinderen, uh, de Joodse weeskinderen die de oorlog hadden overleefd, uh, les gegeven in de Hebreeuwse taal en in muziek. En als ze de Hebreeuwse taal goed spraken, dan mochten ze mee naar Israël. Het was vanuit een Zionistische organisatie om ze mee te nemen. En later, toen hij terugkwam en uh, de onafhankelijkheidsoorlog was uitgevochten... toen besloot hij, ik ga studeren, ik ga psycholoog worden. En uh, ik heb het gevoel dat dat heel erg uh, samen ligt met juist ook... dat hij die kinderen in Frankrijk ja. heeft geholpen... en dat hij het gevoel had, ik heb nog niet genoeg gedaan voor ze. Uh, het, is, het, is, het is nu alleen nog maar het, uh, uh, het, het lesgeven geweest... Maar ik moet nog meer aan ze kunnen geven. En toen is mijn opa eigenlijk uh, uh, heel erg bezig gegaan... met het werken met kinderen. Um, en hun trauma's. En kijken hoe zij naar de wereld kijken. Vandaar ook dat deze voorstelling een jeugdvoorstelling is geworden. Ja. Als een kleine ode aan je opa. Elke voorstelling is een ode aan de familielid waar het over gaat. Uh, maar dat is voor mezelf, dat weet het publiek verder niet. Of bij deze. Ja. Maar um, het is... Uh, uh, men, juist omdat mijn open heel erg de wereld probeerde te begrijpen... vanuit de perspectief van kinderen. Uh, en, en, en met kinderen samen heel erg de wereld probeerde vorm te geven. Een wereld die echt van nul tot wat het nu is opgebouwd moest worden. Want Israël moest ja, al opgebouwd ja. worden. Vandaar ook dat beeld dat je hanteert, neem ik aan, in deze voorstelling. Ik bedoel, het jouw opa, van opa bouwde het huis Israël mede op... Ja. He, voor die kinderen die dat hij is... ook naar, naar Israël liet komen... Jij hebt het in deze voorstelling over dat huis dat we hier moeten bouwen... waarin heel Nederland kan wonen en waarin heel Nederland zich tevreden en blij voelt. Ja. Dat lijkt in eerste uh, uh, uh, optie een volstrekt onhaalbare kaart. Ja, dat is natuurlijk een heel complexe... En, en, in Nederland om het op, het op het hier te laten slaan. En ook, dat is meer de metafoor. Uh, voor wat er in Israël is gebeurd, of nog steeds gebeurd. En daarin de zoektocht, van hoe doe je dat? Hoe, hoe zorg je ervoor dat iedereen samen kan leven? En hoe zorg je ervoor dat je dat op een juiste manier inricht? Hoe, hoe zijn ze daarin geslaagd in Israël, vind jij tot nu toe? Om dat huis te bouwen voor, voor ja. iedereen? Dan gaan we misschien een kant op waar ik niet zo graag heen wil... namelijk een politieke discussie, maar dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. Want? Omdat daar duizend antwoorden op zijn. Wat vind jij? Uh, ik heb duizend antwoorden. <laughs> en, en elk antwoord gaat het andere antwoord tegenspreken. Um, het is niet zo dat je kan zeggen ze zijn erin geslaagd. Of ze zijn erin uh, mislukt. Um, het hangt overal ergens tussenin. Maar er zijn natuurlijk heel veel pogingen gedaan om iets ervan te maken. En um, de vraag is alleen wat hebben ze gemaakt. En wat is het gevolg daarna? En, en hoe ga je daar vervolgens mee om met elkaar? Hoe kent je je opa daar tegenaan? Want leeft je opa met, nog trouwens? Nee, nee helaas niet. Uh, toen ik, ik was tien toen hij stierf. Mm -hmm. en, uh, maar heel ambivalent ook weer. Ik, ik, ik denk dat ik stiekem een klein beetje op mijn opa lijk. <laughs> uh, ik, ik, ik heb het gevoel dat hij heel hard bezig was met... hoe kan ik uh, op de een of andere manier een wereld, een huis, een thuis maken... waarin iedereen samen zou kunnen leven. En toch die idealistische, idealistische naïeve droom hebben om dat te realiseren. Want heb jij die droom nog wel? Of zie jij gewoon te veel uh, dingen die fout gaan... Die, die erop wijzen dat die droom te naïef is? Um, daarin ga ik mezelf ook tegenspreken. Maar ik zou geen theater kunnen maken als ik niet de naïeve droom zou hebben... dat ik de wereld een klein beetje zou kunnen verbeteren. Ja? Theater verandert de wereld, verbetert ja, de wereld? Ja, nou ja, verbeteren is misschien een heel gevaarlijk woord. Maar het is in ieder geval... Ik denk dat het iets verandert, ja. Dat, wat verandert jouw voorstelling aan, aan de wereld? Het is natuurlijk echt voor, voor iedereen verschillend. Daar ook, kan dat is ik... natuurlijk, ik bedoel, ook daar heb je duizend antwoorden Ja, vind ik verbeter niet het juiste woord. Maar, maar op welke manier wat... ver verandert uh, de wereld door jouw voorstellingen? Nou, ik denk dat in deze voorstelling... Uh, ouders die nu zitten te luisteren en tien plus kinderen hebben... Uh, die moeten vooral komen, want het is volgens mij op een hele speelse manier... wordt een dilemma neergelegd. Hoe ga je om... Weer dat met, dilemma. Wat, ja, verantwoordelijkheid. Hoe ga je om met... oké, okay, je, je, je gaat een nieuw land starten. Je gaat een nieuw begin maken. Hoe doe je dat zo goed mogelijk? En, en daar kom je heel veel uh, ingewikkelde thema's tegen. En dan zal het heel goed kunnen zijn dat je struikelt... En dat is op een hele speelse manier, zonder een knieval te maken inhoudelijk. Want ik vind dat je kinderen als publiek net zo serieus moet nemen als volwassen publiek. Die kinderen die, die vraag je ook om, om bij te dragen aan de voorstelling. De net zoals je al je publiek ja. tot nu toe hebt gevraagd in alle voorstellingen om bij te dragen aan ja, je voorstelling. Ik ga nu niet verklappen hoe, want ik zou te leuk, dat zou ik te jammer vinden. Nee, maar die kinderen die, die worden echt uh, uh, uh, actief bij de voorstelling betrokken. Ja. Maar, maar ook, ook, ook als je als volwassene er zit hoor. Iedereen gaat erbij betrokken. Maar, Eli, dan toch. Hoe verandert zo'n voorstelling de wereld? Opnieuw. Uh, uh, oh ja, veranderen. Dat is wel oké. Okay. <laughs> nou ja, ik denk dat je met elke stap die je zet iets kan veranderen. Namelijk dat je, heel simpel. Je, je legt een dilemma neer. Een dilemma mm -hmm. waar je misschien nog niet heel goed over hebt nagedacht. Of een point of view, waar je nog nooit naar hebt gekeken. En uh, daar ga je eens over nadenken. En uh, vervolgens kijk je misschien ook een heel stapje anders... naar je eigen leven. Kijk, heel Israël is een kapstok voor mij. Het is bij wijze van spreken de anekdote waar ik het over heb. En, en er is een laag boven, of eronder net wat je wil, uh, waar een universele laag raken, waarin het niet alleen maar gaat over Israël... maar het gaat ook over maatschappelijk probleem hier in Nederland. Um, Vandaar dat je zegt, we bouwen een huis in Nederland. Ja, en, en op dit moment lopen wij ook met heel veel problemen rond... met hoe de samenleving in te richten. Zou dat huis, ik bedoel, je bent een beetje een naïeve dromer... net zoals je opa, zich in net. Zou dat huis in Nederland gebouwd kunnen worden op dit moment? Of zouden we misschien zou wel voor een deel uh, tegen dezelfde dilemma's aanlopen... als uh, ze in Israël aanlopen? Nou, nee, want we hoeven hier niet van nul iets te creëren tot, tot 100. We hebben hier al heel erg veel, dus dat maakt het misschien uh, nog wel complexer. Mm -hmm. uh, je komt andere complexiteiten tegen, maar ik heb wel een droom... waarin je met een gemeenschap samen, uh, die, die open is... samen een, een, een, een, gaat proberen samen te leven, ja. En, en hoe ziet die droom eruit? Ja, dat, dat vind ik... Ja. Ik denk dat als je met elkaar gaat uh, nadenken, wat kan jij toevoegen? Wat kan jij toevoegen? Wat kan ik toevoegen. En je gaat dat dan ook echt daadwerkelijk toevoegen. En je laat iedereen ook zijn ding doen. Dat je dan heel van elkaar hebt. En dat je. Maar ja, dat is ook gezwetst dit. Maar Je dan moet, je, je moet voor, voor elkaars idealen openstaan. Ja, nou ja, dat sowieso. Maar nu. De, de, Kijk, het, het, is een, het is ook meer een metafoor. Hè? Een ik, ik, ik, ik, ik blokkeer ook in mijn denken erover... omdat ik te veel beer op de weg zie, wat eigenlijk al jammer is. Want ik zou wel graag de naïeve droom willen hebben. En, uh, maar ik denk dat we hier in Nederland genoeg problemen hebben met uh, elkaar om die uit te zoeken. En, en dat maakt en, die voorstelling ook des te interessanter. Nou, weet je wat het misschien is? Wat, een van de ding, uh, zinnen die ik nooit meer ga vergeten... die ik kort gelezen heb ergens, van Adelheid Rozen, ook theatermaakster. Ja. En die schreef ergens een keer, of die zei een keer in een interview... van ik loop als ik een voorstelling wil maken als toerist door eigen stad. En dat uh, ging over een voorstelling die ze had gemaakt... over een aantal problematieken binnen de moslimwereld. En toen is ze in theehuizen gaan zitten met mannen. En dat vond ik zo ontzettend mooi dat ze als toerist door eigen stad is gaan lopen... en dat ze, he dat ze met een hele nieuwe blik naar de eigen stad ging kijken. Dat heb je ook geprobeerd bij het maken van deze voorstelling? Dat, dat is misschien wel wat ik altijd probeer met theater. Sowieso. Ja, ja. Want dat, dat fascineert mij ook. Hè? Je, je bent een jonge theatermaker, je bent 25. Dit is al je vierde voorstelling. Enorm succesvol, uh, geselecteerd voor het Theaterfestival in Vlaanderen en Nederland. In het buitenland al uh, te zien geweest. Ja. Um, je hebt nauwelijks theateropleidingen gevolgd. Je hebt een tijdje stopt, uh, gestudeerd ja. voor theaterdocent. En dat was het. Je, bent, je hebt in de praktijk alles, alles uh, geleerd... Maar waarom, je bent 25 en je, je, je, uh, het leven voor je... Uh, mooie leeftijd, om enorm van het leven te genieten... en jij bent je enorm vast in dit enorm ingewikkelde dilemma... in, in misschien wel het meest onoplosbare conflict van de wereld. Waarom doe je dat? Omdat ik niet anders kan, zo simpel is het. Hoezo kun uh, je niet anders? Omdat ik er niet omheen kom. Omdat, ik, omdat het iets is waar, wat, wat ik continu de hele dag door voel. Uh, hoe dat... komt dat dan? Nou, dat komt door persoonlijke ervaring in eerste instantie. Daar, daar begint het. Um, bijvoorbeeld zo'n ervaring wat je vertelde in Israël met mijn familie. Mm -hmm. Of op de voetbal uitgescholden worden voor Jood. En dan ga je vragen stellen over identiteit en wie ben ik. En hoe steekt dat aan elkaar? Dus dat is heel, ver heel, heel, heel vroeger. Is dat geboren. En dat op een gegeven moment, als je dan een beetje gaat nadenken over wat wil ik dan in deze wereld doen. Wat ik altijd heel erg heb gedaan en heel erg belangrijk vond. En je komt erachter. Wat theater kan betekenen mm -hmm. voor mij, hè, in wat ik heb gezien in theater en heb en en, en en meegemaakt. En ik, ah, maar wacht even. Als ik dan het publiek hier onderdeel van laat zijn, dan zit het in een onmogelijke situatie. En dan kan je een gesprek voeren met elkaar wat je nog nooit eerder hebt. Gevoerd. Is het ook om zelf beter begrepen te worden? Nee, het gaat Dat niet je deze om de voorstellingen maakt. Kijk, ik leer natuurlijk enorm veel, maar daar heeft het publiek geen drol aan. Wat heb jij geleerd van die vier voorstellingen die je gemaakt hebt tot nu toe? Nou, wat ik zeg, daar heeft het publiek geen drol aan. Ik ben het publiek niet. Nee, maar dat, is, dat zijn natuurlijk ook gewoon privé dingen. Maar de, de, de, de, um, ik kan niet zeggen, ik heb één ding zo geleerd. Er is heel veel wat ik geleerd heb. En, probeer het eens te omschrijven. Ja eerst wat me te binnenschieten is de, is de drang van mensen om te willen begrijpen. Dus dan heb ik het ook over wat ik tegenkom met mijn publiek. Om, om, om, om, zich, in te, om zich helemaal ergens in vast te bijten en dat te, te willen uitzoeken. Uh, en dat is iets heel dankbaars of zo wat je krijgt van je publiek. Dat je, je echt het gevoel hebt van oké, okay, we zijn hier echt iets aan het uitzoeken met elkaar. Dit is ja. niet, daarom probeer ik in mijn voorstellingen zo min mogelijk het gevoel te geven dat je in het theater zit. Er zit altijd wel één, twee momenten dat je voelt... oh ja, wacht even, dit is theater. Maar voor de rest probeer ik het allemaal zo echt en zo eerlijk mogelijk te laten zijn... zodat we een echte dialoog kunnen voeren. Eh, omdat ik zelf zo graag die dialoog voer. Ja. Nou volgen hierna nog twee voorstellingen in dit uh, zesluik. Mm -hmm. Is het ook dat je dat je, je theatercarrière begint met dit zesluik... om als het ware daarna het hoofdvrij te hebben voor andere producties. Moest eerst dit verhaal verteld worden? Moest eerst de, uh, deze persoonlijke zoektocht er ook voor een deel gevoerd worden... voordat je aan andere thema's toe kon komen? Eén um, ding is zeker. Ik kon hier, toen ik ermee begon, er niet, begon mee niet omheen. Nee, dat zei je. Dus ja, uh, wat ik hierna ga doen... dat zijn heel veel grote plannen, heb ik. Maar daar kunnen we het in de toekomst misschien nog een keer over hebben. Musical, las ik. <lacht> Dat is onderdeel van een van mijn dromen. Kijk, ik, ik ben wel heel goed op zoek naar wat theater op een maatschappelijk niveau kan betekenen. En ik vind dat op dit moment uh, theater nog... Uh, nie, ik heb het theater nog niet genoeg onderzocht binnen zijn uh, mogelijkheden. Um, en, en, en ik bedoel niet, ik ga morgen naar een bejaardecentrum en ik ga daar een voorstelling spelen over hen of wat dan ook. Maar ik probeer, ik bedoel vooral, hoe kan theater echt iets toevoegen aan het maatschappelijk debat... wat je niet hebt als je een krant leest of een gesprek in een kroeg voert. Dat is jouw theatrale missie, als het ware. Ja, en daarmee zit de verandering. Daarin zit de verandering, dat je met elkaar een dialoog kan voeren. En theater aan zich, de anderhalf uur dat de voorstelling zich afspeelt... is zoiets kleins binnen het grotere geheel. En daarom ben ik zo blij dat wij ons festival hebben... waarin we alle delen tonen en dan een heel randprogramma mee hebben... Um, of dat we heel erg op zoek zijn naar hoe kan je theater echt tot een event uh, uh, maken? Dat debat vind ik interessant, want je zegt theater uh, uh, moet op debat leiden. Dat debat gaat nu in deze, rondom deze voorstelling natuurlijk heel erg over Israël en uh, de positie uh, van de Israëlische ja, Het gaat ook heel Palestijn. veel over de mensen zelf, hoor, over de niet per se over Israël ook steeds, wat ik zeg. Er is... zijn wel dilemma's die je ook kunt vertalen naar ieder, ieders leven als het ware. Ja, precies, exact. En dat debat, dat, dat wordt gevoerd in die zalen. Dat kan straks ook gebeuren rondom andere thema's. Nou, dat hoop ik. In het, wel, ja. in het vervolg van je carrière. Ja, en daar ben ik met een hele toffe groep mensen, Stichting Nieuwe Helden, Dat is een van mijn stichtingen. Of uh, dat is een Stichting. En die, uh, daar zijn we heel erg bezig met hoe kan theater steeds groter en steeds een groter bereik krijgen. En juist veel meer een, een happening zijn dan één uh, klein anderhalf uurtje dat je naar een leuke anekdote hebt geluisterd of gekeken... en dan ben je weer weg. Nee, er moet iets geworteld zijn wat je niet loslaat... en, en waar je echt over na gaat denken. En wat je emotioneel ook veel doet, en, zodat je erover na kan. Dat gaan is voor denken. jou de rol van het theater, de functie van het theater. Helemaal te Je gaat naar Israël toe, ja. uh, voor het eerst in jaren. Zou je daar ook graag willen spelen? Nee. Uh, we spelen heel veel in het buitenland... maar ik denk dat mijn voorstellingen echt gemaakt zijn vanuit een Europees... Nou, van Nederlands, maar echt... we komen erachter omdat we in Europa spelen... een Europees perspectief. Uh, Israël, als ik daar theater zou maken... dan moet ik daar echt weer een tijdje zitten. Want het is zo complex. Ehm... <laughs> um. Wie weet hoe inspirerend die reis zal zijn. Straks. Ik hoop het. ja. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Eli den Boer. Je nieuwe voorstelling, zoek het lekker zelf uit. Een uh, jeugdvoorstelling. Gaat morgen in première tijdens het uh, Festival aan de Werf in Utrecht. Is daar te zien tot en met 23 mei. En ook alle eerdere voorstellingen zijn nog steeds te zien voor een complete speellijst. Verwijs ik graag naar je website, hetbeloofdefeest.nl. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dank. Ja, en straks na Ede praat ik graag met u verder over uh, uw jeugdige ervaringen in het theater. Want wat waren nou voorstellingen die op u als jongen of meisje een onuitwisbare indruk maakt. En waarom was dat? En wie weet neemt u tegenwoordig uw eigen kinderen of kleinkinderen... wel mee naar het theater. En wat wilt u hen dan laten zien? U kunt ons nu al bellen op 0800 1121 Mailen kan naar kazaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan met hashtag kazaluna. En graag tot zo, naar Radio Berghijk en het NOS-journaal van 1 uur. Ik ben ook wel eens bang.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 Het radiostation voor Berg-Eik. Radio -Ber Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Uh, dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Berg-Eik. Uh, we hebben een uh, uitzending met daarin onder andere een reportage van Peer van Eersel. En om te beginnen, en dat is... Uh, Zeker als u uh, het een en ander mankeert, heel erg van belang. Gezondheidsnieuws. Dat is uh, dus uh, nieuws over gezondheid. Die, die rubriek is dat. Daarvan. Daaruit. Daarover. Nu, even een. Even een even een gezondheidsbericht. Dat gaat over het volgende. Er zijn ongelooflijk veel uh, misverstanden, onwaarheden, verkeerde informatie, foutadviezen, negatieve benadering over artrose uh, geconstateerd. En uh, de, de gemeentelijke gezondheidsdienst laat uh, bij deze weten dat het hebben van artrose absoluut niet hetzelfde is als het last hebben van artrose. Artrose is zelfde de oorzaak van de klachten die horen bij artrose. Dat is een, een heel negatieve spiraal van, van informatie over artrose. Maar artrose is dus zelden de oorzaak van artrose. Nou, wil u daar nou meer van weten over artrose? Of wilt u nou eens een keer een andere visie op artrose hebben? Want artrose is dus totaal niet te vergelijken met artrose. Dan kunt u daarvoor uh, terecht uh, op de voorlichtingsavond... waar Renny de Bruin, specialist artrose... fysiotherapeut, manueel therapeut, osteopaat en master NLP over praat. En dat is in de katdans Volgende week. Dinsdag. Voor mensen met artrose is de toegang gratis. En voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in artrose kost het 5 euro per half uur van de lezing. Maar artrose is dus totaal niet te vergelijken met artrose. Radio Het radio Uh, dames en heren, uh, we gaan luisteren naar een uh, reportage... <coughs> een reportage van uh, Peer van Eersel. Uh, die is, uh, had in Beeks vorige week uh, iemand ontmoet. Dennis uh, Schellekens. En uh, nou, in dat gesprek bleek dat Dennis uh, een grote hobby heeft. Dat is namelijk klussen. Zelf uh, hobbyachtig uh, dingen maken, uh, in elkaar zetten en zo. Nou, Peer was daar toch wel uh, door geïntrigeerd ge ge geraakt... En uh, die zei tegen mij, uh, uh, moet je nou eens even luisteren, Toon. Wat zou je er dan voor zeggen, Toon? Als ik, Peer van Eersel, Toon, eens uh, op reportage ging, Toon... bij uh, Dennis Schellekens, om eens te kijken... wat uh, het hobbyachtige klussen allemaal uh, inhoudt en oplevert. Dus, we gaan luisteren naar uh, uh, een reportage... door Peer van Eersel afgedwongen bij mij, Toon Sporenberg. En uh, als het goed is, is hij nu uh, ter plekke. Uh, Peer, kun jij mij verstaan? Dennis, mag de zaagmachine even uit? Dennis, dan hebben we die zaagmachine uit! Ja! Oh, nee! Dennis! We hebben, een zaagmachine, uit. Dennis, we hebben een zaagmachine uit die van de Radio! Radio BZ! Kom er! Ja, oké, okay, goed, dankjewel! Goed, uh, Toon, uh, to, ben ik erin? Je bent, er, ja, je bent erin, het was inderdaad <laughs> nog al een herrie. Uh, ik zou zeggen, steek van wal met je oh, reportage. Wacht, even. wacht even. Ja, op de achtergrond hoor je Dennis even wat zaagsel weggoesten. Rochelen. Um, uh, ja, dat is Dennis Schelkens. En als nou. ik zeg uh, hobbyisme, dan denkt iedereen natuurlijk: Ah, Dennis Schelkens. Want Danny, Dennis Schelkens is eigenlijk de hobbyist van Berghijk. Ja, pak jij mijn mondkapje af. Ja. De misschien. Ja. Dat is geen, uh, geen slechte zaagmachine, De NPD dus, uh, ja, is niet. Dus ik echt, echt een... alles op een uh, millimeter nauwkeurig zagen. Ja, jij vroeg ja. ons: uh, van, kom nou eens bij mij kijken. Ja, want ik wil je... graag aan Radio Berghuis laten zien wat ik allemaal zo uh, ja. uh, maak. Wat ik klus, wat ik wat, ik, ja. uh, nou, wat ik, ik zou zeggen: kijk maar rond hier. Alles wat je ziet hier is dus eigenlijk eigenhandig gezaagd en getimmerd en gemaakt. Het is ongelooflijk, dames <laughs> ja. en heren. Ik sta hier in een voormalige varkenshouderij. En die is werkelijk tot de nok toe. Gevuld. Gevuld ja. met, met uh, nou ja. zelfgezaagde, getimmerde. Ja, nou noem het maar op. Het noem is ongelooflijk. Ja. Ja, ik kan beginnen met uh, wijn, wijnfleshouders. Ja. Dit, dit, dit zijn. Uh, hier kun je 36 flessen wijn in kwijt. En het goede ervan is: kijk, als je, dus, je kan hem zo erin zetten. En dan, dan geef je er een trap tegen. Doe dus zo. Ah, ja, ja. En dan staan al die flessen dus meteen voor het grijpen, terwijl iets eerst gewoon met het etiket naar voren stond. Ja. Maar er zit dus een draaimechanisme in. En eh, daardoor kan je hem er dus sowieso zo zo met de koppel erin zetten. Ah, doe hem nou weer terug, doe hem nou, weer eens terug. Oh, mag ik? Mag ik ja. even. Ja, even, mag ik, ik, wil, ja, even, mag ik even, mag ja. even. Moet je hier schoppen? Ja, moet je daar. Ja, een, twee, ja. oh. oh, sorry! Oh! Oh, het even. Hé, hey, Erman! Ach, ja, Nou, even een builwagen nee, ja. erbij. Kom, nou ja, dit waren... Ja, hij schopte er net naast. Ja. Hij zat niet zo stevig in elkaar. Maar goed, dat is een prototype, hè, geloof ik. Nee, nou ja. Goed. En wat hebben we hier? We hebben hier hele zelfgezaagde douchewanden. Je hebt hier ja. een staan, ja, van is... ebbenhout. Ja, dit is uh, omdat... Ja, gewoon tegenwoordig zoals flexieglas en zo, dan kijken <laughs> we naar binnen. Maar dit is gewoon echt een hermetische douche. Het is eigenlijk gewoon een doodskist die rechtop staat. Ja, nou je kan een, en met een douche erin. Ja, er is ook een houten douche lang, Want uh, die dingen gaan altijd stuk maar Die springen er zo af. En ja, dat uh, heb ik ook altijd. Op. Ja, en, en die, die is dus waar gewoon aandoen. alles van hout. Kranen van hout, alles van hout. Het is echt geweldig. Ja, het is dus gewoon met levels gemaakt en handles. He, Wat is hier, hier, als ik dan gewerkt ja, heb... Ja, zetten we ze aan. Ja. Nou, wacht even hoor. Moet je een eentje uitgaan met die apparatuur? Ja, wacht even. Ja. Wacht even. Dan zet ik hem even, even de deur open En dan in. moet ik gaan Eén, twee... Ja, oh, zo zeg, dat is gewoon, zo wat er Goeie Nou, dat is, ja. dat is een, een zelf in elkaar gehobby, de douchecabine. Wat hebben we hier? De, de bril die op je eigen hoofd staat, die heb je ja. ook zelf. Ja, dat is een houten bril. Dat is een houten bril met, uh, met speciaal houtglas. Heel dun hout is dat. Dat is echt een flintertje hout, Heel flint geslepen hout. Geslepen hout, ja. Wat in een kleine bolling in ja. het houten montuur zit. Ja, en daar kan je dus van... Uh, maar je ziet er bijna niks door, hè? Nee, want ik heb gewoon ik heb geen bril nodig. En dit is gewoon min drie minuten. Ik vond het gewoon leuk om één te maken. Ja, maar het kan dus wel voor andere mensen kan het wel. Maar je moet hem niet opzetten als je in de oudzakerij werkt. Want dan, uh... Maar ik heb hem even opgedaan voor de reportage natuurlijk, dat je kan zien wat voor bril ik heb. Ja, dat is geweldig. Ja. Dan heb je ook nog verteld. Dat houten, jij... onderbroeken ja. Ja. Ja. De houten onderbroeken gemaakt. Ja. Houten onderbroeken. Nou, even je rits. Ja. Nou, ach ja. Oh, ja. ja, ik zie het. Ja. Dat ja. lijkt wel berkenbast. Ja, dat, is, dat, dat, dat klopt. Dat heb ik ook gezien. Jij weet veel van hout. Dat is berkenbast. En dat is toch gewoon ook wit, dus dat is mooi. Want, ja, is... Want het is dus gewoon niet houtkleurig, maar het is gewoon wit. En, uh, en zelfs met een knoop, zoals je hier ziet. En dat is ook een houten knoop. Alles is hout. Ja. ja. En met dan heb jij, uh, nou ga, wil jij een beetje een rondgang maken. Jij hebt namelijk een houten condoomautomaat in de productie genomen. Ja, ja, dat Die is hangt voor... nu bij alle cafés ja. op de toiletten. Ja, met houten condooms. Met houten condooms. Ja. En ja. Hoe, nou, je hebt er eentje voor je. Ja. De, ik wikkel me eens om, om je vee. Ach, het ja. is echt gewoon helemaal ja. eikenhout. He. Ja, het is gewoon het is een bergrijkse eikenhout. Maar het goede daarvan is, is dat... Uh, kijk, je hebt zo'n dus Viagra aan, dat soort uh, gedoe allemaal. Maar dat heb je bij deze gewoon helemaal niet nodig. Nee, Want maar als je... je hem omwikkelt en je spuugt erop, dan blijft hij hard. Ja. Dus je hoeft hem gewoon alleen maar om te wikkelen en nat te maken... dan blijft hij gewoon altijd hard. Dus je kan er gewoon klaarkomen wat je wil. Het ding blijft gewoon uh, staan als een, een bergrijks uh, slooier. Ja, nou... <laughs> Ja, dat, ja. Is echt, dat is echt geweldig. Ja. Nou, nou, dan moet u maar aan mijn vrouw vragen, want die heeft er veel profijt van. Ja, nou, ja. Ik, ik zou zeggen heel erg hartelijk dank. Ja. Nou, het is geweldig wat, ja. wat, als je echt een hobby hebt, wat het allemaal van mag. Ja. Waar je dan ineens toe in staat blijkt. Ja. Het is geweldig. En ik heb ook een houten kop. En wat zeg je nou? ik je heb kop. Je, ja. je een houten kop. Ja. ja ik heb mag dus... je nou eens ja. Ik, mag ja. ik even je voorhoofd kloppen? Ja, ja, doe maar. Ja. Ah. Nou ja, ja. zeg. Dus ik, heb gewoon, uh, ik heb gewoon een plank voor mijn kop. Dat is maar ik kan er gewoon doorheen. Kijk, je ziet er niet namelijk. Het is geweldig. Ja. Het is gewoon... Nou ja, zo, zo, zie je maar wat een hobby je hebt dat dat allemaal van mag. En dat je dan opeens je eigen eh, omgeving helemaal naar je eigen hand kan zetten. En alles kan maken wat je, wat je ogen zien. Het is geweldig. Dennis Ik ja. Ze zeg hartelijk dank. Nou, niet dank. Heel erg veel succes uh, verder met ja. je hobby. Ik zet de machine weer aan. Om, uh, ja, zet de... jij de zaakmachine ja. aan. Oké, okay. okay, toon terug naar jou. De zaakmachine is gedaan. Oh, daar gaat hij weer. <lacht> ja, ja. Oh, Thanks ja. van uh, Nou, uh, Peer bedankt voor de reportage. Het is uh, erg fijn en heel leerzaam om eens te horen wat iemand uh, met een uh, echte passie, allemaal met hout, kan doen. Het uh, is een les voor ons allemaal als we weer eens uh, wat hout hebben. Laat het nou niet gewoon uh, tegen de muur liggen, maar maak er iets moois van. Een houten meisjesfiets, een houten bril, een houten gebit. Uh, al die dingen kunnen dus blijkbaar als je een beetje goed inzet en beschikt over de juiste machines. Radio, radio. Oh, ah. Ah, ja, het ik heb hem vandaag gevraagd bij uh, drukkerij Gielen. Oh ja. Maar uh, ik moet hier toch uh, echt wezen. Wim Brandt die werkt hier wel degelijk. Nee. Dus uh, als Wim Brandt dit even tekent, dan kunnen we de zaak even snel afhandelen. Ja, excuus. Maar wij hebben dus heel duidelijk gezegd, er werkt hier geen Wim Brandt. Nee, uh, dat is waar je gezegd. Maar uh, ik heb toch uh, duidelijk hier staan Wim Brandt... Uh, ja en je werkt bij maar, Radio Bergeijk. Nee, maar dat zullen wij toch zeker zelf wel weten wie hier wel en niet werkt. Die werkt hier niet. Nee. Weet, wij zijn een, een driemansbedrijf. Ja. Dat is Tedje van Lieshout, ja? ja. die zit daarachter. Ik ben ja. Toon Sporenberg. En oh. dan die meneer die hier gisteren was. Die doet ook mee. Dat is dan Wim Brandt waarschijnlijk? Nee. Nee. Dan had hij gisteren toch wel gezegd, terwijl u binnenkwam. Ja, dat ben ik. Dat geef maar hier. Die heet Peer van Eerstel, die heet niet Wim Brand. Oh ja, dat is waar. Maar ja, u zou vragen bij Drukkerij Gielen wat de vergissing was. Ja, niet Wim... dat u nog een keer hetzelfde komt doen. Nee, maar, nee dat is waar. Dus Wim Brandt hier niet? Nee. Dus die man van gisteren dat was niet Wim Brandt? Nee, dat was Peer Vleerssel. Ja, maar ik heb het duidelijk gevraagd bij Drukkerij Gielen. Die zeggen bij Radio Bergijk daar werkt Wim Brandt. Nee, die werkt niet. maak die... ik nou een fout? Ik denk dat u een vergissing maakt. Oh, wacht eens even, maar dan hebben ze misschien... Wacht even, ik heb hier staan afleveradres. Ja. Afleveradres Wim Brandt. Ja, De, ja, kijk kijk, nee, weet niet. We, wat. We, Volgens mij moet ik bij, bij Wim Brandt wezen. En bij, bij Van Bergijk. Nee, maar dat is Radio Bergijk. Nee, daar staat Radio Bergijk. Staat, staat Berg dat ga ik toch nog even vragen. Ja. Dus die man van gisteren, dat was niet Wim Brandt. Nee, dat was Pier van Eersel. Dat was Pier van Eersel, zegt u? Zou je ja. dat misschien even opschrijven? Nee, maar, dan, dan? nee want het, het is voor Wim Brandt. En die werkt hij niet. Dus als u dat nou peer van eerst op... dan zeggen ze bij Drukkerij Giel. nee, daar staat een leesbare naam op, maar dat is niet van Wim Brandt. En dan, dan dit, dit wordt er puin op. U moet echt even teruggaan. Ja, daar gaat hij ook weer gelijk in. Daar gaat hij ook weer gelijk in, ja, zo. Uh, nou, ik ga ja, even terug ik, dus. Maar dat komt er echt heel ongelukkig uit nou, want wij zit, wij, ik ben een uitzending aan het doen. Ja, sorry, spijt me, spijt me. Uh, uh, luisteraars thuis, excuus uh, voor deze onderbreking. Gaat u nou maar eventjes... Ben ik op de radio daar. U bent nu midden in de uitzending, dan ik even de collega's van de fietsdienst nee, even die groeten Nee, jongens, nee, ga nou, nee, ga nou terug naar Druk Gielen en, en vraag hoe het zit. Ja, oké. Okay, nee, Dat is dan allemaal dan voor niks fietsen. Uh, jongens, jongens van uh, de fietsdienst, ja. ik kom straks weer terug. naar nou, hé, hey. nou, Gielen. Tijdjes draai je microfoon uit. Luister als okay, excuus. ik ben weg. Sorry, uh, sorry ja. dat ik zo brutaal ben. Maar ik ga even uitzoeken. Ja. En uh, dat Wim Brand niet werkt, dat ga ik, ja. ik even melden. Ja, dus doe misschien maar. Misschien moet ik wel bij Brand wezen dat hij van Kijk, Maakt mij niks uit, als je maar weggaat Dat ja. is goed. Uh, nou, misschien uh, hopelijk niet... Te... Weg nu! Oké, okay. zo. Merci. Ja. ja. Uw gastheer, Toon Sporenberg. Ja, ik... Ik wil, ik wil toch dat, die, dat, je, dat je gewoon oplet dat die figuur niet zomaar binnenbangert. Op die manier gaan onze uitzendingen gewoon aan gort. Het is... Ja, dat kan wel wezen. Maar ik had, ik had nou eens een keer muziek uitgezocht... en daar zijn we dus niet aan toegekomen omdat die vent binnenkomt. Ja, dan word ik chagrijnig van, ja. Dan word ik, dan word ik heel erg chagrijnig van... Daar word ik pissig van. Daar word ik geïrriteerd van. dat ergert me. Het is gewoon, het is niet goed. Dat is niet goed voor mijn concentratie. Dat is niet goed voor, voor dat is voor niks goed. Een uitzending van Radio Begrijp is niet compleet zonder een fijn muziekje. Mensen thuis hebben dat nodig om die spanningsboog ergens een verlichting te geven. Anders trekken mensen niet. Nee. Nou, ja, ja. Nou, ik heb, draai jij maar even wat. Want ik heb geen zin om, om op deze manier. Eh. Uh, uh, uh, uh, uh, kondig maar af met, met iets. <lacht> Muziek of zo. Nee, ik ga niet zeggen. Uh, zieke beterschap en gezonde kop op. Ik doe het niet vandaag. Mijn pet staat er niet naar. Dus, zodoende. Vandaar.